Steeds meer advocaten worden op hun werk bedreigd en geïntimideerd, schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen van onveilige situaties steeg van 116 in 2023 naar ruim 200 vorig jaar. De beroepsorganisatie De Orde van Advocaten zegt dat de houding ten opzichte van advocaten verhardt... en dat sommige cliënten hun advocaat zwaar onder druk zetten. De orde werkt aan maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo moeten bij zware strafzaken altijd meer dan één advocaat aanwezig zijn bij gesprekken met de cliënt. Kent. Twee gevangenissen die door de Rode Kmer in Cambodja werden gebruikt komen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de beruchte Killing Killingfield, de massagraven met geëxecuteerden komen op de lijst. Zo blijft de genocide die gepleegd werd door het regime in herinnering. De communistische Rode Kmer kwam in 1975 aan de macht. Tegenstanders werden opgesloten, gemarteld en vermoord. Naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen kwamen om. De naam Killing Fields werd wereldwijd bekend dankzij een speelfilm uit de jaren 80. Vanwege een acuut zettekort op Bonaire is besloten om verdachten soms niet vast te zetten. Het aantal gevangenen op het eiland neemt snel toe. De grootste toename komt door buitenlandse criminelen, vooral uit Venezuela. Het gaat om drugsmokkelaars die worden aangehouden in de wateren rond Bonaire. In een bad in de tuin van een woning in Kaatsheuvel is een lichaam gevonden. Het gaat volgens de politie om de vrouw die er woonde. Een 21-jarige man is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat ze de vrouw vanochtend nog hoorden zingen in de tuin. En het weer vanmiddag op veel plaatsen zon, behalve in het oosten. Daar kan nog een bui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond en vannacht weer bewolking. Morgen wolkenvelden, soms zon som en ongeveer 24 graden.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 Forgot to everything, oh. every single thing it takes. Dat ken ik al vanaf de lagere school. En uh, mijn vriendschap met Erwin is de laatste jaren uh, hechter geworden. En het komt: Erwin heeft te horen gekregen dat hij doodgaat. Um, ja, en, en, en het meest cruie aan het verhaal is: hij heeft het te horen gekregen op de dag van zijn bruiloft. Um, om precies te zijn, op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen hem zei. en dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw en vanaf dat moment sterft Erwin iedere dag stukje bij beetje verder af en het is een schrijnend proces om te zien het was zo'n Levenslustige, fijne, ondernemende gozer. En het is zo'n dode pony geworden. Het is, is, is zo'n pannenkoek inmiddels. Ja, ik vind, het is zielig voor hem. is hij gewoon, hij is, ja... Hij is terminaal. Uh, ja, we weten alleen niet hoe lang het, het duurt. Het kan een jaar zijn, het kan ook nog 40 jaar duren. We hopen alleen dat een leed bespaard blijft. Het is zo'n traag. En, en, en, en je ziet het ook aan hem? Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij loopt wat gebogen zo. Hij zakt oh, in elkaar gezakt en zijn haar is dof en zijn ogen zijn hol. Als het een hond was, niet we hem afmaken. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat doet hij niet. Dat doet niet. Leer, jouw beste vriend, laten het niet afmaken. Wat is zo'n dooie pony geworden.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 Zo, meneer Mastink, wat een verrassing. Ja, ook dokters hebben soms probleempjes. Ja, en ja. uh, waar kan ik u mee helpen? Nou, ja, ik ben een beetje gespannen. Dat geeft niks, hè? dat komt bij de beste mensen voor. Heeft u uh, enig idee waar die spanning vandaan komt? Ja, ik denk dat het komt door mijn huwelijk. Kijk, toen ik met mijn uh, vrouw trouwde, toen, uh, toen had ze al een volwassen dochter. Dus dat werd toen mijn stiefdochter. Mm -hmm. Maar mijn vader, die werd toen verliefd op mijn stiefdochter en die trouwde zelfs met haar en toen werd mijn stiefdochter ook mijn stiefmoeder en dat vindt u moeilijk nou nee nou komt het mijn uh, vrouw en ik kregen een zoon en dat werd dus automatisch de zwager van mijn vader omdat het de halfbroer is van mijn stiefdochter die met mijn vader is getrouwd ja, ja. en aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder werd hij ook mijn oom ja maar waar ik nou echt hoofdpijn van krijg, is dat mijn vader en zijn vrouw ook een zoon kregen. En dat was dus mijn broer, maar het was ook mijn kleinkind. Maar het was de zoon van mijn stiefdochter. En dat maakt mijn vrouw tot mijn oma. Omdat ze de moeder is van mijn stiefmoeder. Dus ik ben eigenlijk het kleinkind van mijn eigen vrouw. En nou komt het, omdat ik dus getrouwd ben met mijn eigen oma, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn eigen vrouw, maar ben ik ook nog eens mijn eigen opa. <lacht> Nou ja, ik denk dat ik daar dus een beetje gespannen van ben. Claw. No way home Bring on the dancing horses Headless and all alone Shiver and say the world Vergroting gehad. Ja, door Roosje in de Efteling. Ik weet niet welke andere door Roosje Je dacht dat ik bedoelde, maar door Roosje. Nee, de Efteling heeft verbouwd uh, door Roosje. En uh, zij, nee, maar zij heeft er twee kutmaten bij gekregen. Dat is een behoorlijke boezem ineens. En dat was natuurlijk opgevallen. Of tenminste, het was opgevallen dat alle vaders in het Sprookjesbos zich bij één kasteel hadden verzameld. Alle buggies die kant op geparkeerd. En een paar moeders uiteraard. En, en ook een stiefmoeder, maar die was bij het verkeerde kasteel terechtgekomen. Maar, nee, maar toen hebben ze dat nagevraagd bij de Efteling. En de Efteling heeft uitgelegd van ja, het klopt. Ze heeft inderdaad een borstvergroting ondergaan. Maar dat hebben we gedaan omdat we haar meer wilden laten lijken... op de originele tekeningen van Anton Pieck. Ja, ik dacht ook, wat Anton Pieck. Wat heeft die oude viespeuk dan allemaal nog meer... Uh, uit zijn potloodje getoverd, hè? Ja... Dat ze dadelijk nog eens naar die lange Jan gaan kijken. Maar, oh, dat is zijn nek helemaal niet, joh, jeetje. bij mijn fiets, toen stond daar een hele dikke Ajax-seed in mijn fietstas te pissen. En ik zag dat en ik deed, tuurlijk, <lacht> tuurlijk. Wat, wat ga je doen dan, Renéetje, wat ga je doen? Zou ik zeggen wat ik gedaan heb? Wachten. <lacht> wachten. Ik heb staan wachten tot hij klaar was, tot hij zo'n lul aftikte op mijn reflector. Gulp We hadden gewoon oogcontact. Hij keek mij gewoon aan. zup. Nou, fijne dag, Pik. Ik zo, joe, jij ook. Ik had een vriend van mij aan de telefoon en die zei. Ja, maar René, waarom heb je dan ook fietstassen? Alsof het mijn schuld is, toch? Alsof hij wil zeggen, je weet toch wat we daarmee doen? En het ergste is nog wel, ik had net bij de bakken croissantjes gekocht. Ja. En die doet mijn bakker altijd in zo'n plastic zakje met van die gaatjes erin om het croissantje lekker knapperig te houden. Nou, ik tilde dat zakje uit mijn fietstas. De pis liep eruit als een soort vergiet. Ik had wat de Fransen zouden noemen croissant de Renoir. Goeie dag. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik? U heeft er gebeld met een klacht over de telefoonlijn? Nee hoor. Hey ga ik even kijken. Ik zit zelf in Hengelo. Je spreekt nu met de KPN? Ja. Wij hebben een storing doorgekregen. Dat is niet, niet van ons geweest, maar wij zijn volledig in Aalte. Oh, hier, daar heb je het al. Kunt u misschien dan even een keer luid en duidelijk TOK zeggen? Als ik even de lijn door kan meten, dan weet ik zeker dat ik u uit kan sluiten. TOK. Even kijken hoor, ja. Ga je maar één keer deze deze linkerkant. Nog één keer luid en duidelijk TOK. Ja, en dan kunt u er nu even achter kijken of u <laughs> het <laughs> Take me to my funny place. de verkoper is het een cadeautje, en ik zei ja. Toen pakte hij het boek in met cadeaupapier, en toen zei hij hier. Hier is je cadeautje alsjeblieft, ik zei een cadeautje wat lief. Waar had je dat nou weer vandaan? Ondertussen keek de boekverkoper me heel geïrriteerd aan. Ik zei toch wel iets leuks, mag ik hopen En toen maakte ik het cadeautje open En ik zei wauw Wauw Het is een boek Een echt boek Wauw, dat zie je ook niet overal deze heb ik al. De boekverkoper keek me aan alsof hij wou gaan huilen. En ik zei, heb je soms een bonnetje dat ik hem kan ruilen? Hij zei, dat is goed. Ik wil het wel inruilen voor een ander boek. Maar ik ga niks meer inpakken. Überhaupt al heel veel spijt dat ik daaraan begon. Toen dus, hey, zei ik, doe me dan maar weer een boekebon, een boekebon, een boekgebon, een boekebon. Tot morgen. Je ziet vol vessingen, maar het allergekste dat jullie eten is toch wel rauwe haring, vind ik. En dan prikken jullie daar een Hollands vlaggetje op. Dat is echt misplaatst nationalisme. Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zee, daar zetten we een Hollands vlaggetje op. Dat is zoals dat de Fransen trotsen op hun stokbrood. En mij proficiat, jullie hebben een brood uitgevonden dat binnen de drie uur oud en niet te vreten is... En het past in geen enkel zakje. Chapeau, chapeau. Ik zeg het even in het Frans. Dat het. het ergste van al, en jullie eten niet gewoon die rauwe haring. Nee, jullie doen er dan ook nog rauwe uitjes op. Hoe hard willen jullie uit jullie bek stinken? Nee, maar echt. Nu begrijp ik waarom dat er altijd zo meeuwen rondcirkelen al liggen. Van die hè? jullie denken dat ze die vis willen afpakken, maar dat is het niet, hè? Die proberen jullie te waarschuwen. Doe dat niet, ik heb er net in gegeten, dat is smerig. En je kunt dat niet normaal eten, hè? Nee, je moet dat naar binnen laten glijden, hè? Zoals een pornoactrice op auditie. Ja. Ik heb ooit eens Nederlanders meegenomen naar een Belgische markt en ze wijsgemaakt dat wij onze frikandellen zo eten. Ja, dat... Dan zie je de mensen raar kijken. Zo. vier Hollanders met een frikandel. Hè. En mensen zeggen vaak over haring, je moet dat leren eten. Dat is toch echt iets dat enkel gezegd wordt van dingen die niet lekker zijn. Dat is zoals vergeten groenten. Er is een reden waarom we die vergeten zinnen. Omdat die niet lekker zijn. Een bieterbal, dat deed de ene keer en dat vergeten je nooit niet meer. Vooral ook omdat uw de twee weken verbrand is.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 Goeiedag. Ja? Ja, hallo. Goeiedag. Met de Vries. Gemeente Hengelo. Even kijken hoor. Stoor ik u? Nee, maar wat is er? Wat is er? Nou, ik heb zojuist gesproken met, met uw buurman over de kermis die plaats gaat vinden volgende week. En hij is akkoord, dus uh, ik bel even de mensen in de straat met de vraag, zijn er nog laatste opmerkingen of op aanmerkingen? Waarover? Over de kermis? Ja, die volgende week vrijdag gaat beginnen. Drie dagen. Wat voor kermis? Een grote kermis Annex Buurtfeest. Waarom komt die kermis dan? Nou, die komt op de aan. Ja, ja. Zowel de draaimolen als de achtbaan, de botsauto's, de breakdance spider en de Booga Booster. Die komen in de straat? In de straat, ja. Een van de attracties, en dat zal met name het reuzenrad zijn, of de Booga Booster, die zijn nogal hoog. Waardoor er ook wat uh, inkijk kan zijn uit de karretjes naar uw woonkamer. Maar dat is geen probleem, neem ik aan. Nee, naar de woonkamer dat zit toch dicht. Zal het zou alleen boven zijn. Ah, perfect. Nee, zo hoog komen is niet. Dat is 12 meter hoog. Dus dat is geen probleem, verder. Nee. Oké. Okay. En wanneer gebeurt dat? Vanaf volgende week vrijdag. En waarom moet u bellen dan met mij? Of? Nou, omdat het laat. Kijk, het is voor het eerst namelijk dat het op de, de deel aan is. Begrijpt u? Ja. Doorgaans was er een grote kermis bij Diekmansstadion, Diekmansplein. Ja, daar ken ik de kermis uit ja, bij de maar goed. Ja, precies. Maar dat is zo uit de hand gelopen de laatste keer. Vechtpartijen, rellen, plunderingen, brandstichtingen, groepsverkrachting, etnische zuiveringen. Het kon niet op eigenlijk de laatste keer, dus... Moet dat dan bij mij voor de deur in deze wijk? Ik bedoel, als ik denk aan, aan de mensen wat een kermis aantrekt, ja. Kermis... Of wat daar rondloopt op de kermis. Ik ben er ook wel eens geweest, maar ik ga er niet s'avonds heen. Nee? Nou ja, dat soort ruzies en, en uh, dronken lui en ja... Vooral omdat dit huis zo aan de voorkant zit, hè? Ja, er kan wel eens een blikje bier tegen de voorruit gegooid worden, of een barrière of een, een tomaat of wat dan ook. je weet hoe dat gaat natuurlijk, als, als mensen een beetje bedadig zijn op de kermis. Ja. Het is kermis, begrijpt u? Ja, dus en waar feest. kan ik dat dan uh, verhalen? Nou ja, ik moet het zelf even van de raam afhalen, denk ik. Dat is alles. Zit nou, ik vind, ik vind het echt belachelijk hoor, sorry. Maar waarom dan? Want... Nou Omdat je dat ook zo gaat zeggen: van, ja, dat dat allemaal kan gebeuren. Ja, maar het is toch, uiteindelijk gebeurt er weer eens wat in Enschede. Ja, ik vind het niet zo prettig. Nee. Dus, ja, maar er gebeurt verder niks. Ik bedoel, je zit er gewoon binnen, deur op slot, niks aan de hand. Ja, dat weet ik Het is wel. geen verplichting om naar die kermers te gaan hoor. Nee, dat is een Wij verplichten u, oh, verplicht u niet om naar de kermis te gaan. Nee, maar daar zal ik heus al overheen lopen met mijn kind. Maar ik heb het meer over s'avonds, over 's nachts. Hoe laat ja? houdt dat op allemaal? Maar u gaat er niet s'avonds met de kinderen naar de kermis? Nee. Je nog goed bij uw hoofd. U zit hier niet tussenin, tussen de kermis. Ja, maar u zit nu al te klagen dat er niks gebeurd is. Nee, dat weet ik wel, maar als je dan wel van die dingen gaat vertellen van wat er allemaal kan gebeuren en dronken lui en glazen door de ruit, ja dat is natuurlijk heel raar, dat ga je dan ook niet zeggen. Nee, maar goed. Om uh... iemand een beetje op te naaien. Ja? Nou, no, no, dat is niet de bedoeling, zeker niet, zeker niet. Maar ik weet ook hoe het gaat bij een kermis, gebeurt wel eens wat. Mm -hmm. Een ongeregeld heetje, een vechtpartijtje, een, een plunderingetje, een ruit die eruit gaat voortijdig, ja. Dan gaat dus er zo'n dingetje in de fik. Je bent namelijk heel kwetsbaar hier aan de voorkant. Ik denk dat in gevallen van, van de calamiteiten de buren wel eventjes een paar platen voor de ramen timmer als ze eruit gaan. Mm. En aan het eind van de kermis wordt uh, traditioneel een kermiswagen in de fik gestoken. Dus. Oh. Twee jaar geleden in het Diekmanstadion zijn er zelfs al twee of drie wagens in de fik gegaan. Ja, ja. Ja, dat was een prachtig gezicht. Meters hoge vlammen, 15 meter hoge vlammen. Ja. Als warme broodjes, ze. Ja. Krakende wagens. Huppakee, fik erin. Ja, maar ik uh, hang nu op. Tot ziens. Nou, hij was weer mooi. <lacht> Is on the stone Er zijn mensen die zeggen dan, ja, we gaan herinneringen maken. Totale bullshit. Vind je dat zo raar. Ik, ik, ik vind ook een enorme druk leggen op wat je gaat doen. Gaat dat heel, heel monter. Zo van, ja, we gaan herinneringen maken. dat ik, we gaan koffie drinken bij de HEMA. Doe even chill. Ja. Kom op zeg. En, en, en bovendien, je kan dat niet besluiten. Je kan niet van tevoren zeggen, dit ga ik onthouden. Dat weet je niet. Je hebt geen idee wat je brein daar allemaal nog van gaat maken. Mijn ouders hebben mij als kind ooit meegenomen naar Euro Disney. Nou, dat is een plek voor onvergetelijke jeugdherinneringen. En dat klopt, er is één moment dat ik me nu, dertig jaar later, nog steeds glashelder voor de geest kan halen. We waren drie dagen in dat park en we gingen de derde avond in het donker terug naar huis rijden. Dus wij werden s'avonds laat op die parkeerplaats op de achterbank van de blauwe Opel Kadet gezet. De gordel werd vastgeklikt en toen kreeg ik van mijn moeder een heel vies croissantje. <tied> Dat is het, dat is alles dat ik me herinner van drie dagen in het duurste pretpark van Europa. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, Because the visions of me creeping, Left it seen till I was sleeping,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 Silence. Fools and I you do not know Silence like a cancer rose Hear my words and I'ma hide teach you Say my God that I'ma hide you on my words I silent raindrops fell and echoed in the wells. from silence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 Wat voor taart? Een huwelijkstaart met drie verdiepingen. Oh. Ja. Nou, die hebben we hoor. Uh, voor wie is het? Voor ons twee. En wij willen heel graag dat jij onze taart bakt. Of heb je daar problemen mee? Twee mannen die trouwen. Nee, dat maakt mij helemaal niks uit. Maakt me niks uit? Nou, <laughs> heel enthousiast ben je ook niet. Als u een taart voor mij wil, dan maak ik voor u de beste taart die ik kan maken. Ja, wij willen een taart. Ja. Voor twee mannen. Oké. Okay. En wat moet er op die taart komen te staan? Richard en Kai. Richard en Kai. Um, pas getrouwd of het jonge paar of... Nee. Richard en Kai gaan kontneuken. <laughs> Zet dan maar op de taart. Oké. Okay. Mm. Is, is, is dat wel passend op zo'n taart? Hoezo? Vind je dat raar? Oh ja, wij zijn raar. Oh, wij zijn raar! Dus je weigert? Dus je weigert. hij weigert mensen, hij weigert Ries? Nou, gaan we naar de rechter, gaan we helemaal kapot procederen, net als in de States. Ries is een advocaat, een hele goeie. Nou, dat neem ik meteen van u aan, maar dat, dat, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel eigenlijk meer... Het, het is veel, veel letters. Past het wel op de taart? Ja, nu word je bang, hè? Dat we je kapot gaan procederen. Nou, ik, ik wil het wel doen. Um, komt nu ook, is dat advocaat of is dat administratie? Wilt u er ook nog twee bruidegoms op? Uh, of moet uh, de ene bruidegom de andere in de kont nuiken? Ja, Dat kan. Nou, uh, laat maar. Met jou is ook geen lol aan. We gaan wel naar een andere banketbakker. Ja, lul! Geen taart. Dag! Hypocriet, trut.